Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. De PvdA wil een betere bescherming voor zogenaamde ethische hackers. Tweede Kamerlid Astrid Ozenbrug legt uit waarom. En de gast is ook Hanna Verboom, actrice van beroep... maar ze heeft ook nog een tweede passie, mensen helpen die in nood verkeren... zowel dichtbij als veraf. Eerst het NOS Journaal met Renate Evers.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 Op Prinsjesdag gaan de fractieleiders uit de Tweede Kamer op tv met elkaar in debat over de kabinetsplannen. Het is voor het eerst dat de NOS een debat op de derde dinsdag van september organiseert. Het debat duurt anderhalf uur en wordt gehouden in het stadhuis in Den Haag. Eerder op de dag zal koning Willem-Alexander voor het eerst de troonrede voorlezen en wordt de miljoenennota gepresenteerd. In Zweden zit een man al ruim twintig jaar vast die ten onrechte voor acht moorden is veroordeeld...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 Klinkt misschien een beetje vreemd, maar uh, dat is het niet als je deze jongen vanochtend in de rechtszaal zat, zit, zag zitten. Bleek gezichtje, traumatische ervaringen opgelopen. In Irak, zo zeggen alle rapporten, Hij heeft hallucinaties, waanbeelden. Er is van alles uh, eigenlijk met de mis, dus vandaar uh, die opname mogelijk in een ziekenhuis. Werk.nl, de website van uitkeringsinstantie UWV, is nog steeds niet goed bereikbaar. De storing van de afgelopen dagen is voorbij, maar de site laat vaak langzaam en zoekopdrachten mislukken soms. Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen of laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. Vermoedelijk zijn de problemen afgelopen weekend ontstaan bij een update van de site. Voor komend weekend staat ook onderhoud aan de website gepland, maar het is de vraag of dat na de storing van de afgelopen dagen doorgaat. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook een enkele bui. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen droog, zonnig en warm. 25 tot 32 graden. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Hanna Verboom, die kennen we onder meer van de tv-serie De Co-assistent... en de films Feuten en achtste Groepers Huilen Niet. Maar ze is ook actief als hulpverlener en hoe dat zit, dat hoort u zo. En vandaag gaat in ons land een vijfdaagse internationale hackersconferentie van start. De Partij van de Arbeid wil dat zogenaamde ethische hackers beter worden beschermd. Mevrouw Ozenbrug, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wat is dat, een ethische hacker? Ja, een ethisch hacker is eigenlijk dus iemand die uh, hackt, maar dan wel met een... Uh, het doel om niet dingen kapot te maken of stuk te maken... maar juist aan te tonen dat het gewoon de systemen lek zijn. Goed, dan gaan we over hoe dat dan moet, dat beschermen. Daar praat ik zo met u over en uh, ook aan tafel. Naast u zit hacker Jacco van Tuil, mag ik je zo noemen? Uh, zo word ik wel vaker genoemd. Ik raak graag gewend. Oké, okay, goed. We hebben live muziek vandaag. Dit keer van gitarist Nico Arsbach van De Dijk. Hij heeft net een soloalbum uitgebracht. En we zijn benieuwd naar zijn eerste ervaringen op het solopad. En in de ethische rubriek Zwart-Wit laat Bert-Jan Peerbol te zijn licht schijnen... over de studieplannen van uh, Anders Breivik. Wat wil hij gaan studeren, Bert-Jan? Hij wil politieke wetenschappen gaan studeren in Oslo. Kijk, en daar maken de mensen aan de universiteit in Oslo zich een beetje zorgen over. Uw mening Die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD of bezoek de website... Dit is de dag, nu. Ja, vandaag begint de internationale hackersconferentie OHM. En dat staat voor Observe, Hack en Make. Op een festivalterrein ten noorden van Amsterdam. Websites van de grote organisaties worden steeds vaker platgelegd door hackers. Zij houden zich bezig met het kraken van computersystemen... om dingen kapot te maken of informatie te stelen. Zoals rekeningnummers van je bank. Honderden terabytes aan informatie zouden al zijn gestolen bij zeker 141 van bedrijven. Ja, Jacob van Touw, ethisch hacker. Uh, komt de werkelijkheid overeen met wat wij hier hoorden? Een enge wereld? Uh, nou ja, ik zou uh, deze groep uh, die hier uh, benoemd wordt eerder cybercriminelen noemen. Een hacker is iemand uh, bijvoorbeeld die van een stofzuiger een, uh, een balken maakt. Of uh, uh, uh, iets anders leuks doet met uh, ledjes. Uh, uh, en ook uh, is er een groep bij die geïnteresseerd is in de veiligheid van computersystemen. Ja, dus dat is iets anders dan mensen die erop uit zijn om dingen kapot te maken. Of systemen plat te leggen. Ja, dat zijn dus cyber, cybervandalen of cybercriminelen inderdaad. Uh, die daar met hele andere motieven uh, aan de slag zijn. Ja, als het Ozenbrug. We hebben uh, in Nederland wel het beeld hè, dat, dat hackers dat, dat gevaarlijke mensen zijn. Maar dat, dat, dat klopt dus niet eigenlijk. Nee, nou ik denk wel dat je inderdaad het onderscheid moet maken tussen de echte cybercriminelen. die uit zijn op uh, creditcardgegevens... om websites plat te leggen, DDoS attacks uh, uitvoeren. En inderdaad gewoon de ethisch hacker. En daar is echt een wereld van verschil. En ik vind het ook mijn taak om, die, om dat verschil te blijven benoemen. Ook vanuit de uh, Tweede Kamer. Ja, nou wat u daarmee uh, aan wil gaan doen, dat gaan we zo bespreken. Maar eerst eens even over die conferentie. OHM, Observe, Hack and Make. Klinkt heel militant, Jacco van Tel. Wat gaan jullie doen daar op die conferentie? Uh, nou, zoals het al, al de naam al zegt, we gaan uh, observeren, uh, kijken en dingen maken... Uh, daar worden drie, uh, in drie tenten tegelijkertijd uh, lezingen gegeven door verschillende prominente onderzoekers. En uh, uh, uh, mensen uit, uh, van veiligheidsdiensten en uh, met een uh, politieke achtergrond. Jullie hebben ook contact met Julian Assange hè, tijdens de conferentie? Ik uh, hoorde dat hij vanavond om negen uur uh, via een livestream uh, uh, aan het woord komt. Ja, dus dat gaat gebeuren. En gaan jullie dan elkaar ook tips geven? En wie komen er dan? Hoe werkt het? Uh, ja, dat, het is eigenlijk een heel open event, dus iedereen uh, uh, is welkom. Uh, uh, dus uh, daar zijn mensen met een politieke achtergrond met. Uh, uh uh, een, een technische achtergrond uh, op het gebied van computersmokkel, op het gebied van elektronica. En uh, ja, uh, omdat het een open karakter heeft, zullen daar misschien ook de, een aantal uh, cybercriminelen rondlopen. Ja, ja, en misschien wat mensen van de politie of van justitie. Die zijn er mevrouw ook al. Ja. Ja. Mevrouw Oosbrug, die knikt Ja, Mevrouw Oosbrug, u gaat er ook heen. Hè? Ja, ik was er vanochtend al bij de opening, uh, wat, wat gewoon enorm druk was. Er zijn op dit moment zo'n 3000 mensen aanwezig al. En dat uh, is ook uh, uitverkocht dus. En, en wat doet u daar als Kamerlid dan? Ja, ik ben sowieso als Kamerlid uh, met deze portefeuille... vind ik het gewoon heel belangrijk om daar ook aanwezig te zijn als Kamerlid. En vanuit mijn achtergrond uh, van vroeger, ik kom zelf uit de IT... en, en ja, <lacht> blijft ben, dat toch mijn hart. Uh, bent u misschien de enige in de Kamer die het een beetje snapt hoe het in elkaar zit? Ja, ik weet niet of ik de enige ben die het snapt... maar ik ben wel de enige die er heel erg voor open staat. En ook alle kanten wil belichten. En ook juist de positieve kant hiervan. En, en wat, wat wilt u op zo'n conferentie dan... Uh, ja. Tegenkomen. Wat, wat zoekt u daar? Nou, ja, Ik wil ook de politiek gewoon uh, dichter bij de, bij de technische gemeenschap brengen. Want er uh, wordt natuurlijk heel erg in wij en zij gedacht. Ook vanuit de technische communities wordt ook heel erg gekeken naar politiek. Dat is eigenlijk, is dat heel erg, uh, ja, wij worden allemaal dingen opgelegd vanuit de politiek. En vanuit de politiek wordt uh, vrij negatief gekeken naar hackers. Dus ja. als ik die werelden dichter bij elkaar kan brengen, dan, uh, dan ja, kan ik daar heel blij van worden. Ja, en Jacob, vertel, is dat zo? Hebben jullie een wantrouwen naar de politiek? Uh, nou ja, ik uh, kan niet zeggen dat ik enige bescherming ooit heb genoten uh, uh, met enige zekerheid. Dus uh, uh, die wantrouwen is er zeker. En zeker als je ook kijkt naar het, uh, het hackersmeldpunt wat een aantal maanden geleden uh, mm. onder meer door het NCSC was opgezet. Ik weet van één uh, persoon die daar een melding heeft gedaan en die hebben ze later vervolgd. Oké. Oh. Dat, wat is dat voor meldpunt dan? Kan je, als je als, als hacker tegen dingen aanloopt, kan je het daar melden? Ja, dat is uh, een aantal maanden geleden uh, is dat van start gegaan. Maar ik geloof niet dat het uh, nog zin heeft om het door te zetten. Als je de, de eerste melder waar mensen van weten gaat vervolgen, dan gaat er niemand meer iets nee, melden. Want even, stel, jij bent aan het, aan, aan het werk, of ik weet niet hoe je het noemen, maar je komt erachter dat een of andere instantie een, een website heeft waarvan van alles en nog wat mee mis is. Wat doe je dan? Uh, in eerste instantie uh, merk je dat er uh, uh, niet voldoende wordt uh, gevalideerd op input. En dan ga je kijken wat dat voor gevolgen heeft voor het systeem. Niet altijd kun je dan meteen uh, bij alle gegevens. Dus je gaat dat proberen of dat je dan uh, daadwerkelijk ook... Uh, alle gebruikers uit de gebruikers tabel eruit kunt halen. Of uh, iets dergelijks. En als dat het geval is, dan, dan weet je dus van ja, hier is het goed mis. Ja, en dan? En dan, uh, uh, vroeger zou ik de organisatie rechtstreeks benaderen... Maar door uh, slechte ervaring daarmee uh, verschuilde ik me. Uh, nu zou ik me verschuilen achter een, uh, uh, een journalist. Die, uh, uh, die, uh, dus je zou mij bellen. En ik zou dan gaan zeggen tegen die organisatie: uh, weet u wel dat er iets niet in orde is? Nou, ik, um, ik kies dan voor iemand die daar meer ervaring oh. mee heeft. <laughs> He, wat jammer nou toch. Uh, <laughs> ik hoop op uh, een de winter die handelt oh ja. heel veel van dit soort incidenten voor heel veel uh, uh, jongens af. Maar jij jongens zegt: maar. ik heb slechte ervaring in het verleden. Ik, kan me, ik zou toch denken: een organisatie is er toch alleen maar bij gebaat als jij belt en zegt: er is iets mis. Doe iets aan uw website. Ja, nou, dat, dat blijkt dus anders. Als, ik heb bijvoorbeeld een keer bij een groot aantal ministeries uh, lekker gemeld. Uh, door één ministerie word ik door de verantwoordelijke gebeld... en die zegt hartstikke bedankt, dit en dat. Uh, uh, maar uh, doe wel een pas op je plaats, want bij een ander ministerie... het uh, ministerie van Justitie... Uh, zijn ze niet zo blij met je melding. En die zijn dus aan het kijken of dat ze je op een of andere manier kunnen vervolgen. En dan denk ik van ja, ik kom alleen met mijn goede bedoelingen uh, melding doen... dat uh, hun gegevens op straat liggen. Ja, ja. Gegevens van iedereen die gesolliciteerd heeft uh, bij uh, oh. de politiediensten. Nou, ik vind het een zeer kwalige zaak. Ja, ja mevrouw Ozenbrug, dat is toch heel raar verhaal dit. Je zou toch juist denken dat mensen die dit soort dingen constateren... dat die beschermd moeten worden? Ja, en dat is ook waarvoor de responsible disclosure opgesteld was... waarin... Uh, de ethisch hacker dan meer bescherming zou krijgen. Wat, wat is dat? Een responsible, uh, responsible disclosure is wat het uh, uh, Veiligheid- en Justitieministerie... heeft opgesteld, opgeste uh, waarin uh, hele duidelijke afspraken gemaakt zijn. Waarin bijvoorbeeld ook staat van een bedrijf... Uh, als die zo'n melding krijgt, hoe die daarmee om moet of kan gaan. En uh, het, het altijdje onder het gras in die responsible disclosure was... op het moment dat een bedrijf zegt van... Hey, hartstikke fijn dat jullie dit ontdekt hebben, wat goed... Uh, nou, bedankt, kan het, o uh, het OM, het Openbaar Ministerie... alsnog besluiten zo'n hacker te vervolgen. Ja. Dus eigenlijk geef je een soort van vertrouwen van... nou, mooi, ik kan uh, melden en dan gaat zo'n bedrijf daar iets mee doen of niet. Dat, die keuze is natuurlijk altijd aan een bedrijf zelf. Mm -hmm. alle. Maar uh, als zij het goed vinden... Dan is het goed. En dan komt het openbare ministerie alsnog om je te vervolgen. Ja. Ja, en daar, dat klopt gewoon niet. Dat nee. kan niet. Dat... En, en dat betekent dus ook dat, dat iemand zoals Jacco zegt... ja, allemaal leuk en aardig, maar ik ga dat dus niet meer zelf melden. Nee, en terecht. Ik begrijp dat ook. Ja. En hoe moet het dan anders? Nou ja, ik zou heel graag wel die bescherming zien voor de ethisch hacker. Dus, en het vervelende daarvan is gewoon... je moet dus uitgaan gaan uh, kristalliseren van wat is nou een ethisch hacker. En ja, dat is wel lastig dat natuurlijk. Is, dat is lastig, maar lastig is niet onmogelijk nee. dus wat ik zelf uh, gedaan heb is ik ben uh, in gesprek gegaan met uh, juristen met hackers met uh, ja, andere personen om te kijken van nou kun je daar nou een wetsvoorstel uh, omheen bouwen en hoe ga je dat doen en dat ben ik op dit moment nog aan het uitwerken ik wil daar toch kijken net als uh, met klokkenluiders hebben we natuurlijk ook zijn bezig met een wetsvoorstel hoe je dat ook met ethisch hackers kunt doen want ja. Er moet ergens een bescherming zijn, want we leven nu eenmaal in een digitale samenleving. Heel veel van onze data staat op service en wij willen gewoon beschermd zijn. Ja, ja. Jacco, wat, wat zou er nodig voor mo kunnen moeten zijn, wil jij weer zelf zo'n bedrijf benaderen? Wat, wat moet jij dan voor garanties hebben, wil je dat weer durven? Uh, ja, dat, dat is heel lastig. In ieder geval uh, uh, dat ik geen juridische consequenties heb als ik daar alleen maar goede bedoelingen mee heb gehad. Nee. Nee. En uh, ja, het vaststellen van goede bedoelingen is misschien lastig. Ja. Uh, de, en ik kan me eigenlijk voorstellen dat er kwaadwillende hackers... op het moment dat ze betrapt worden zeggen van ik had alleen maar goede bedoelingen. Uh, daarom denk ik dat het lastig is inderdaad om dat in een, uh, in, een, in, een, in een wet te gieten. Heeft het wel zin, denk je, wat er nu gebeurt? Uh, ik vind het in ieder geval een goede zaak dat er uh, aandacht voor is... Uh, op een andere manier als dat het in het verleden was. Waarbij vaak alleen maar werd gekeken van... hoe kunnen we deze jonge man die je met goede wil komt melden... zo hard mogelijk aanpakken. Ja, maar is zo'n wetsvoorstel als Astrid Oostbrug nu maakt... heb jij daar wat aan of wil je toch liever anders? Ze zit nu naast je, dus je kunt nu even zaken doen. Uh, ja, maar ik denk dat het een heel lastig uh, wetsvoorstel gaat worden. Om, hm. om, om de reden dat heel veel kwaadwillende hackers... op het moment dat ze betrapt zullen worden... zich achter die wet zullen ja. gaan vers verschuilen. En uh, om dat te voorkomen zul je dus... Uh, ja, uh, een hele goede wet in elkaar moet Ja, mevrouw Ousbrug, al enig idee hoe je dat gaat doen? Nou ja, ik probeer dat via crowdsourcing te doen. Uh, dus via de, de, de menigte, de mensen die daar wel verstand van hebben. Want ja, ik heb heel, van heel veel zaken heb ik verstand, maar niet van alles gelukkig. Dus dan juist uh, vind ik ook in deze tijd, om dan juist gebruik te maken van de wereld om ons heen. Van mensen die wel jurist zijn, die wel hacker zijn, die wel een eigen bedrijf hebben, daarna kijken op een bepaalde manier om dan met z'n allen te gaan kijken van nou, wat is nou een goed wetsvoorstel? Wat zou kunnen werken? Want het heeft natuurlijk ook geen zin om heel erg veel tijd en energie te gaan besteden aan een wetsvoorstel... wat uiteindelijk nooit de Kamer nee. door nee. zou komen. Maar ik vind het sowieso ook belangrijk, het, het onderwerp staat nu op de kaart... Uh, dat het ook positief naar buiten gebracht ja. wordt. Het is ook heel veel in het nieuws, hek, hè? regelmatig in de actualiteit. Laten we eens even luisteren naar een fragment van Henk Krol van de 50PLUS-partij... die slachtoffer werd van zijn eigen hekactie. Vindt u uh, oude mensen stinken? Nee, dat idee heb ik niet. Staat dat ergens? Staat op een Facebookpagina. Op een Facebookpagina. Kijk, Henkrol. Je hebt op de een of andere manier mijn Twitter-account. Uh... Nee, Facebook is dit. U bent gehackt, oude hekker. Nee, dat ik nog eens gehackt zou worden. Hij niet verwacht, hè? Nee, dat had ik niet verwacht, Hoe heb je? Een boontje kon door zijn loontje. We don't get poor again! Ja, Jacob dat hacken. Uh, nou, ik begreep dat ze een uh, uh, geheime vraag hadden weten te beantwoorden. En ik geloof dat het antwoord Tilburg was. Nou, dat is toch wel heel makkelijk, hè? Ja, dus het was uh, vrij, uh, vrij eenvoudig. Ja. En, uh, uh, nou ja, het, het, je zou het een vorm van hacker kunnen ja. noemen, maar het is in ieder geval niet erg technisch. Nee, uh, er is uh, ook uh, op het moment in het nieuws Bradley Manning, de zaak Snowden. Uh, Astrid Ozenbrug, stel nou dat er in Nederland zo iemand opstaat. Ten eerste is het eigenlijk, zijn dat eigenlijk hackers. Moet je die zij... daar onderscharen of niet? Nou, ik denk dat dat, dat meer onder de noemer klokkenluiders valt. Tenminste, dat, zoals ik er naar kijk. Want ze hebben technisch. Uh, ze hebben geen systemen gehackt of wat dan ook om aan die informatie te komen. Terwijl nee. ze wel. Uh, nee, ja, nee, nee, dat hebben ze niet gedaan. Gewoon de informatie. Maar het zijn meer klokkenluiders, maar ik vind wel dat zij een taak hebben in deze samenleving. Ja, zeker. Want hoe zouden zij beschermd moeten worden? Stel dat ze in Nederland zo iemand op zou staan. Ja, Vallen kom. ze dan ook onder uw wet of is dat weer een andere nee, wet? Nee, dat is echt een uh, klokkenluiderswet en die loopt op dit moment in de, in de Tweede Kamer. En ook daar zie je dat de, die wet ook niet uh, zonder haak of ogen zo de Kamer door, uh, nee. doorkomt. Dus ook daar, ook bij klokkenluiders, is er nog heel erg veel onduidelijkheid van wat is nou wel een klokkenluider en wat niet. Nee, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als, als ook bij de hackers. Uh, Jacob van Touw, is dit een onderwerp wat jullie in, op die conferentie ook uitgebreid bespreken? Van onze, hoe zit het met onze bescherming? Uh, ja, daar wordt zeker wel over gesproken. En ook uh, hoe, hoe kun je identiteit uh, geheim houden als je meldingen doet. En hoe kun je een, een, een, een, een omgeving opzetten waar iedereen uh, uh, vertrouwd een melding kan doen zonder dat ze identiteit... Uh, Bekend wordt, daar is ook een, een, een, een lezing over. Oké. Okay. Mevrouw, daar gaat u ook even heen, denk ik? Ja, ik ga sowieso naar een aantal lezingen die, over politiek en hekken uh, en in het algemeen. Dus ik vind dat toch wel hele belangrijke onderwerpen. Maar ook over hoe, hoe beschermen de samenleving. Want daar gaat het ook over. Dus ik en er zijn ook enorm veel leuke workshops. Ik heb mijn kinderen bij me, die gaan ook een aantal workshops doen. Dus het is ja, hersen in den dop. Ja, nou ja, het zijn, denk ik, als je moeder een techneut is, kan je daar ook wel een beetje van mee erven. En ik vind het ook leuk om te zien dat het ook, het wordt allemaal heel positief uitgedragen. Ja. Het, het is niet allemaal schimmig en uh, met maskers op en, uh, en bivakmutsen uh, en handschoentjes. En, en nou ja, jij, jij heet ja. ook echt Jacco van Taal. Ik heet echt Jacco van oh, Taal. Okay. Nee, dat is goed <laughs> om even te weten. En zo uh, op internet gebruik ik ook meestal geen andere naam. your graduate cafe Human heart is only make believe. I am only fighting fire with fire. But you are still the victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. Yeah, yeah, yeah. All the servants in your new hotel. Don't Ask Me Why, Billy Joel. Hier aan tafel zitten actrice Hanna Verboom, pvda kamerlid Astrid Ozenbrug, hekker Jacco van Tuil, huisethicus Bert-Jan peerbolter en muzikus Nico Arsbach. Hanna Verboom, we gaan met jou praten. We kennen jou vooral als actrice. In films, tv-series en toneel even een paar hoogtepunten op een rijtje. Doe jij het met patiënten? Het raakt er niks aan. Ik betaal er niet mee. En ik weet niet wat ze doet als ze geen zuster is. Waarom doet ze het dan? Weet jij... Mevrouw de feut. Dat is een leuk filmpje. Ik vraag hoe je heet. Dat spreekt Bohuis mee. Het is 5 december. En dat betekent dat alleen de echte diehards nu voor de tv zitten. Ik ben Hanna en je kijkt naar Top of the Pops. De straten van Gouda zijn ons Jeruzalem. Ik sta hier op een kruispunt vlak buiten het pittoreske stadcentrum van Gouda. Zoals je ziet loopt de processie nu langs ons. Eigenlijk het je net een voetbalveld. Met een doel. Ik scheids. maar het allerbelangrijkste zijn de spelers. Ze, in de allemaal fragmenten, Hanna, uit <lacht> de consistent, feute, de top of the pop, de passion... en achtergroepers huilen niet. Ja. En je lachte eigenlijk bij alle fragmenten. Was het allemaal leuk? Nee, maar het is, altijd, het is gewoon zo raar om jezelf te horen. denk je ook, oh, klink ik zo. <lacht> als, je, als je dit dan terug hoort, waar ben je vooral trots op? Um, even from the top of my head, Van de ach, achtergroepers huilen niet. Daar was ik ook eigenlijk al uh, vrij vroeg, uh, ook in de scriptfase al, uh, gevraagd. Dus ik, ik heb dat met heel erg veel... Um, ja, plezier is niet het goede woord voor die film, maar... maar het was wel een verhaal wat me heel erg raakte. Ik had er een kleine rol in, mm -hmm. maar ik ben wel heel erg blij met wat die film is geworden en ook heeft gedaan. Een bekroonde film ook, hè? Prijs ja, gewonnen. Zeker. Dus, uh, je was ja. niet de enige die het mooi vond. Nee, en terecht. We praten straks met jou uh, nog over jouw carrière als actrice. Maar je hebt ook een andere kant, namelijk jouw werk voor Get It Done. Een crowdfunding, daar hebben we het woord alweer, platform, dat jij hebt opgericht. Wat is het? Uh, Get It Done is een crowdfunding platform voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten over de hele wereld. Ja. En wat was de aanleiding om daarmee te beginnen? Um, ik heb dat in uh, 2009 uh, opgericht. En in uh, 2008 hoorde ik dat een uh, vriendinnetje van mij uit Kenia, waar ik ben opgegroeid, uh, uh, aids had. Zij is acht jaar. Haar moeder was overleden. Um, en ik heb toen in een hele korte tijd geld kunnen inzamelen. Um, en uh, ik hoorde dat zij. Of toen hoorden we dat ze niet de 18 zou halen. Um, dat ze nog maar twee jaar te leven had. En uh, door dat geld in te zamelen was binnen drie maanden dat helemaal veranderd... En, uh, en zou ze gewoon uh, ja, 18 worden of ouder. En dat heeft me toen heel erg geraakt. Ik uh, kom uit een ontwikkelingshoek. Uh, Mijn ouders waren ontwikkelingswerkers. Maar dat het zo simpel was en dat het direct kon... en dat je ook via online en social media direct de link kan leggen... tussen mensen en belangrijke verhalen, belangrijke projecten... Ja. Dat raakte mij heel erg en dat heeft mij geïnspireerd om get it done op te zetten. Ja, in een tijd dat de ontwikkelingshulp heel erg onder vuur ligt... Hè, waar heel, en heel veel mensen zeggen, ja, heeft dat maar geen zin... hadden we nooit moeten doen, alleen maar weggegooid geld... en dan begin je met een nieuwe organisatie. Wat zeg je tegen mensen die zeggen, uh, wat heeft dit voor zin, Anna? Um, ik ben het ten dele met die mensen eens. Ik denk dat er heel veel uh, verkeerd is gegaan. Zeker met uh, institutionele hulp vanuit de overheid um, in Afrika onder andere... Um, de marketing, weet je, het hele Biafra-buikjes en, en de zieligheid zeg maar, van de ontwikkelingslanden. Ik denk dat daar heel veel over te zeggen is. Um, met Dan proberen we daar wel een ander uh, geluid te laten klinken. Uh, onder andere doordat 100% van de donatie gaat naar het project. Um, door de middelman eigenlijk eruit te halen. Dus uh -huh. wij koppelen uh, mensen die wat willen doen, die wat willen geven, koppelen direct aan de lokale projecten. Um, en ook door heel erg te werken met online en social media. Dus door projecten echt een gezicht te geven. Mm -hmm. um, en dat mensen echt direct gekoppeld kunnen worden aan, aan het project, aan het verhaal. Ja, wat, kunnen mensen zich bij jou melden als ze een project hebben waar ze wat mee willen? Of hoe, hoe, hoe kies je uit waar jullie voor werken? Um, wij krijgen inderdaad aanmeldingen van projecten. En dat gaat echt van, uh, van, van, van Malawi tot Nepal, tot Roermond, tot L.A. Het is echt over de hele wereld. Um, en die projecten die gaan wel door een bepaalde... Uh, um, uh, ja, uh, keuring eigenlijk. Ja, niet alles um, kan waarschijnlijk. Niet alles kan, <lacht> nee. um, En we richten ons ook echt uh, uh, op humanitaire projecten. Um, en het zijn projecten van maximaal 10.000 euro. Dus ze zijn heel erg kleinschalig. Zijn ook altijd grassroots projects, dus lokaal gerund. Uh -huh. um, en ze hebben een begin en een einde. Dus je vertelt eigenlijk een verhaal van... We hebben, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld een heel leuk project gehad in Nepal... waar we solar panels hebben ingezameld voor een uh, uh, uh, uh, uh, uh, kindertenhuis... Dus dan weet je van nou, er is zoveel geld nodig. Um, en als dat er is, dan kunnen we het gaan neerzetten. En dan is dat via... te overzien? En ja. dan hoeft het niet eindeloos geëvolueerd en weer opnieuw? En... Nee, het is heel klein, heel kleinschalig, maar daardoor wel heel transparant. Ja. En, uh, en ook heel erg direct. En jullie richten je heel erg op jongeren. Want je hebt een hele hippe website, social media. <lacht> daar zitten natuurlijk jongeren op, op. Dat is eigenlijk misschien wel een nieuwe doelgroep ook. Ja, onze doelgroep is wel vrij breed. Dat heb je sowieso denk ik met, met, met platforms. Je bent online, dus je, je, je hebt een breed, uh, ja, je hebt een breed uh, afzetmarkt. Of een breed doelgroep. Geen afzetmarkt. <lacht> maar, um, maar wij zien wel heel erg een kans om juist inderdaad bij een jongere doelgroep... Uh, um, uh, ja de aandacht uh, te krijgen en ik denk uh, de, de de grote organisaties die richt zich met name op wat oudere generatie weet je die geven veel zitten ook vaak die hebben een, vaak ook meer die hebben vaak ook meer ja. dat sowieso ja. um, en, maar wij zien juist heel erg dat, dat ook de jongere uh, ja, doelgroep dat daar uh, wel zeker de wil ligt alleen je moet ze op een andere manier Aanspreken. Dus niet met uh, dat ze jaarlijks weet je, een bedrag van hun rekening wordt afgeschreven. Dat ze niet weten waar het naartoe gaat. Dat ze geen contact hebben verder met het project. Um, uh, ja, ze willen ook niet een zielige nieuwsbrief elke maand. Weet je wel. Ze willen zelf beslissen welk project zij belangrijk vinden. En ze willen ook zelf kiezen. Wanneer ze dat doen en hoe ze ja. dat doen. En ze willen ook het liefst dat al hun vrienden op Facebook weten dat ze het doen. Oké, okay, dus dat, daar, daar zorgen je voor dat dat kan, Bertjan? Ja, wat mij fascineert is: hoe, hoe bepaal je nou aan welk project wel en aan welk project geen steun gegeven wordt? Uh, nou, we hebben, ja, we hebben een aantal criteria. Uh, maar het is wel vrij breed. Mm -hmm. uh, maar het, het heeft altijd te maken met de human needs, basic human needs. Ja. Uh, het is altijd humanitair, uh, een project moet altijd lokaal gerund worden. Um, en we werken ook veel, veel met peer-to-peer -peer evaluation. Dus als er een project binnenkomt, dan kijken we naar welk project hebben we in dat land. Mm -hmm. En kunnen zij zo'n project evalueren of dat goed is. En ja. heb je een bepaalde selectie aan landen waar je dan zit? Of niet? Nee, over de hele wereld. Okay. Ja. Ja. Je zei net al in een bijzin een vriendinnetje van mij uit Kenia, daar ben ik opgegroeid. <laughs> uh, heeft uh, wat jij nu doet te maken met het feit dat je tot je twaalf in Afrika gewoond hebt? Ja, ik de, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, dat, uh, daar was Freud uh, ook al heel erg uh, <laughs> mee eens, denk ik. Nee, alles wat je, wat je, waar je, hoe je bent opgegroeid heeft te maken met wat je nu doet. En uh, het heeft wel gezorgd dat ik uh, op vrij jonge leeftijd al veel gezien heb. En met name ook het contrast met uh, die andere wereld waar ik uit kwam. Namelijk Nederland en, en, en, en later ook de filmindustrie. Uh, al die contrasten, dat mij dat heel erg... Ja, raakte en mij ook wel heel erg drijft. omdat ik geloof in bruggen bouwen en ik geloof in uh, verhalen vertellen. Ja, eigenlijk ben je in een hele andere wereld terechtgekomen dan nu in je volwassen leven, dan waarin je tot je twaalfde opgroeide. Ja, ja maar ook weer niet, want inmiddels zit ik er ook wel weer ja, helemaal in. Ja, nu wel, maar die filmwereld en, en dat, was dat niet, is dat wel bij elkaar te krijgen? Uh, ja, dat vind ik wel, of dat geloof ik wel. En ja. dat is wel heel erg, ja, dan, dan, dan heb je denk ik precies wel wat mij het meest drijft, dat is inderdaad die werelden bij elkaar brengen. Um, maar het is wel moeilijk. En het, is ook bijna nog, ja, het wordt ook nauwelijks nog gedaan. Omdat je een hele commerciële wereld hebt. En je hebt een hele uh, ja, maatschappelijke, goede doelen. Een beetje wollige wereld soms ook. Zeg maar de geitenwollen sokken wereld. En dat het bij elkaar brengen is lastig. Ja, ja en plus. dat ik, ik geloof heel erg dat we bewustwording en actie samen moeten brengen. En dat zijn ook heel vaak twee verschillende dingen. Dus wat we met Get It Done heel erg proberen. Is we vertellen het verhaal van een project. Dus dan komt er bewustwording. En vervolgens uh, laten we ook zien, van: nou, dit kun je concreet doen. En in de toekomst hopen we natuurlijk ook meer te doen dan alleen met geld. Maar ja. dat je ook uh, crowdsourcing ja, dus. zeg maar, kan doen. Nou, als het Ozenburg de politiek heeft een beetje een probleem hè, met ontwikkelingssamenwerking. Is dit een, uh, misschien iets om mee te nemen? Ja, dit is zeker iets om mee te nemen. En Ik, ik juich dit soort initiatieven ook altijd uh, toe. Ik ben zelf ook erg van het microkrediet bijvoorbeeld. Daar uh, ben ik ook erg positief over. Ja. En Anna, hoe luister jij naar de toch wat negatieve discussie in de samenleving over ontwikkelingshulp op dit moment? Je zei net, ik ben het er van een groot deel mee eens. Aan de andere kant, heb je wel steun nodig om jouw projecten ook van de grond te krijgen? Um... Ja, wat, wat, wat ik heel graag. Wat wij proberen met Get Dan en daarom zijn we ook heel klein begonnen. We hebben nu ook nog steeds maar twee werknemers. en dan een groep van zo'n veertien vrijwilligers. die echt kwalitatief werken. Um, is om inderdaad onze overheidskosten heel erg laag te houden. en ook om zelf onze overheidkosten te funden. Um, dus daarmee wel onafhankelijk te blijven en. en nou ja, goed, die transparantie dat lukt ons nu nog niet helemaal, maar dat moet echt, weet je, we willen echt heel transparant zijn. 100% van je geld gaat naar het project. En dat is nog niet gedaan, tenminste voor zover ik heb onderzocht, is dat nog niet gedaan. Maar ik geloof wel dat het kan. En dat is omdat je heel erg gelooft in de, in de, in, ja, de kracht van de crowd, de power of the crowd. Ja, um, ja dus daar, daar, daar, daar timmeren wij uh, mee verder. Aan de weg. Aan de weg. <laughs> we praten zo met jou verder ook, onder, onder andere ook over die wereld van uh, glitter en glamour. En we praten ook met gitarist Nico Arsbach van der Dijk. Die heeft een solo-album gemaakt. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie. Hier is Renate Evers met het NOS Journaal.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 Thailand wil hulp van Singapore bij het opruimen van de olievlek voor de kust. Singapore heeft de juiste apparatuur om de olie in zee op te ruimen, zegt de thaise regering. De olie uit een kapotte pijpleiding is onder meer terechtgekomen op stranden in een toeristisch gebied. Het aantal werklozen in de eurozone daalt na een jarenlange stijging. Dat blijkt uit cijfers van Eurostad. Analisten zeggen dat de daling een teken is dat de economische crisis over zijn hoogtepunt heen is. En op Prinsjesdag is er voor het eerst een tv-debat over de kabinetsplannen... met de fractieleiders uit de Tweede Kamer. Het debat duurt anderhalf uur. Eerder op de dag zal koning Willem-Alexander zijn eerste troonrede uitspreken... en wordt de miljoenennota gepresenteerd. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag. Met aan tafel Jacco van Tuil. Tweede Kamerlid Astrid Ozenbrug... ...ethicus Bert-Jan Dietert-Peerbol, de gitarist Nico Arsbach van de Dijk... ...en actrice Hanna Verboom. Een volle en een mooie tafel. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... ...of ga naar de website ditstedag.nu. Hanna Verboom, ja, de wereld van glitter en glamour het moet er toch even van komen. Want uh, op je twaalfde terugkomen naar Nederland... ...hier naar school gegaan, filosofie en economie gaan studeren... Dan had ik je eerder verwacht bij een ontwikkelingsorganisatie... of bij de Nederlandse Bank of zo. Ja. Maar je bent iets heel anders gaan doen. Hoe is dat gebeurd? Ik wou wel vroeger uh, kinderrechter uh, worden. oké. Okay. Uh, dus, maar goed, nee. Nee, ja, ik, um, ik ben wel vanaf jongs af aan altijd bezig geweest met verhalen. En, en we woonden naast een kinderthuis En daar moesten alle kinderen aan het kinderthuis, moesten allemaal rollen spelen in een stuk wat ik dan had bedacht. En, dus dat zat er wel altijd heel erg in. En elke verhoging of podium, daar klom ik op. En dan stond ik hele... ja... Ik weet niet of je het mooie nummers kan noemen, maar zond ik in elk geval te zingen. Ja. Dus dat zat er wel al vroeg in. En um, toen ik uh, filosofie studeerde, toen um, uh, kwam ik eigenlijk in aanraking met een studententoneelgroep. Um, en um, daar heb ik twee stukken mee gespeeld. En toen had ik een soort high-elemnis. En toen dacht ik echt, wauw, dit is, dit is wat ik wil. Ik wil verhalen vertellen en ik wil uh, op het podium staan. Ik wil mensen raken. En, uh, uh, ja, en toen ben ik naar een castingbureau gegaan, naar Kemna Casting. En, uh, en toen had ik opeens een hoofdrol in een film. En toen weer een hoofdrol. Een droomverhaal weer... eigenlijk, toch? Ja, ja nee. <lacht> het is heel goed, maar het is ook goed als dingen de tijd nemen om te, om te groeien. Ja, want ik kan me voorstellen dat ook uh, misschien collega-acteurs van jou... die dan heel veel moeite hebben gedaan in heel en hard gewerkt... en dan opeens zo'n meisje die dan gewoon met de hoofdrol weglaat. Ja, bloedirritant ja. natuurlijk. Waren <lacht> <lacht> ze wel een beetje aardig voor je dan? In, of, uh... Ja, nee, zeker. Nee, maar ik zat ook niet heel erg in die acteurshoek. Want ik zat natuurlijk nog met mijn halve, halve been toen nog uh, in, in, in, in filosofie. En, uh, um, dus ik heb... Ik, ja, nee, maar zeker. Ernaar, iedereen was heel aardig. Ja, je hoorde de nare opmerkingen gewoon niet. Misschien. Nee, misschien nee. niet. Hè. Hoe kies je wat je wil doen? Want je, als ik jouw cv zie, doe je heel veel. Heb je ook heel veel gedaan. Wat, wat, hoe, hoe maak je nou keuze? Of moet je gewoon alles doen omdat je nou helemaal geld moet verdienen? Hoe, hoe werkt dat? Soms moet je geld verdienen. <laughs> dat is zeker uh, essentieel. Um, ja, ik weet niet. Deze, ik ben inderdaad iemand die veel verschillende dingen doet. En deze vraag werd me ook, werd me ook en wordt me vaak gesteld. En ik denk dat, het, dat ik mezelf steeds meer de vrijheid gun om daar geen antwoord op te hebben. Hm. Um, ik, ik, ik, ik kies wel steeds meer vanuit mijn hart. En ik heb denk ik voorheen meer gekozen om dat ding... of niet eens gekozen, maar gewoon alles gedaan wat op mijn pad kwam. Um, en nu leer ik, ik... Ik kies wel nu steeds veel meer vanuit mijn hart. Hm. Um, dus je doet ook sommige dingen niet dan? Ja, ja voor het eerst. Ja, dan word je dertig en dan kan je voor het eerst nee zeggen. Dat en is en hoe, is, hoe is dat dan om nee te zeggen? Dood, doodeng, um, maar ook wel een hele opluchting. Ja. Ja, dan, um, ja, ik weet niet, maar ik heb wel voor het eerst... Dus dat, ik, dat ik mezelf toestaat dat ik niet in een hokje te plaatsen ben... of dat ik niet onder één nee. naam ben. Ik ben een verhalenverteller, denk ik. Dat is misschien het meest romantische beeld. En, en, ja, en kijk je dan ook wel terug op dingen die je gedaan hebt in het verleden? Niet dat je daar dan spijt van moet hebben... Maar waarvan je dan denkt, dat zou ik nu dus niet meer doen. Dat past toch niet zo bij mij? Ja, maar heb jij dat ook niet? Hebben we dat ja, niet allemaal? Nee, dat helemaal <laughs> niet. nee, maar wat jij doet is heel zichtbaar. He, er is een film ja. of een toneelstuk of een serie... en daar, daar, daar kan jij over 20 jaar of over 30 jaar zeggen jouw kinderen nog tegen je... oh mama, toen speelde je dat en dat. Ja. En dat komt dan altijd weer terug. Dat zal zeker gebeuren, daar kijk ik nu al naar uit. <laughs> zijn, er, zijn er dvd's die je gaat verstoppen voor je kinderen later? Of mogen ze het allemaal nee, zien? Nee, ze mogen alles zien, ze mogen alles weten. Ze zullen me daar ongetwijfeld mee gaan blackmailen, maar dat, uh, dat zie ik dan wel weer. <laughs> heb ik vast wel iets om, om hun te blackmailen? Um, nee, ja, ik, ik, ik, nee, heb ik eigenlijk niet. Ik heb het wel gehad, maar ik merk ook dat ik steeds meer daar ook gewoon... Je, ja, je doet wat je op dat moment dacht dat het beste was... En, uh, en soms de, dacht je er überhaupt niet na. Maar dan was dat gewoon waar je op dat moment was. En, ja, dan en dat je is dat. goed. En uiteindelijk doet alles ook medewerker ten goede. Daar geloof ik ook wel heel hmm. in. Wat zou ik het liefst doen? Um, ik zou het liefst doen wat ik... Ja, ik denk wel wat ik, waar ik nu mee bezig ben. Ik ben nu bezig met een nieuw project. Wat uh, eigenlijk een beetje al deze wereld samenbrengt. Dus uh, belangrijke verhalen, uh, film en projecten. Um, kan je daar iets meer over vertellen? <laughs> nee, ik <kan> nee. Nee, <laughs> nee ik, zou, ik zit nu nog aan de schrijftafel en een businessplan uitwerken en heel veel research aan doen, want het is een vrij groot project. Uh, maar als dit gaat lukken, dan, dan ben, ik, ben ik volgens mij echt aan het doen wat ik, wat wat echt, ik heel ja. graag wil doen. En ik geloof gewoon dat er bepaalde verhalen zijn en die moeten verteld worden. En um, daar zit een noodzaak achter. En, um, maar wat voor verhalen zijn dat dan? En licht is dus een klein tipje van de sluier op? Um, nou ja, alleen al dit verhaal, weet je wat jullie vertellen over ethische hackers, dat vind ik bijvoorbeeld een belangrijk verhaal. Um, ik vind het een belangrijk verhaal dat er over tien jaar geen olifanten meer zijn. Ik vind het een dat echt maatschappelijke verhaal heb je ja, het dan over. Ja, ja, ik vind het een belangrijk verhaal dat in Cambodja boeren worden vermoord omdat ze hun land uh, afpakken. Uh, ja, ga zo maar door. Ik vond het heel belangrijk toen ik in Oeganda woonde en dat naast mij de oorlog tussen de Hutus en de Tutsis was en dat niemand daar... Blijkbaar ja. iets over wist. Het um, zijn niet de verhalen waarmee je op de rode loper komt, denk ik. Ligt eraan. Leg eraan. Uh, Blood Diamond was best wel een grote oh, ja. rode loper. Uh, wat wil je die ook houden, die rode loper? Of zeg je ook van nou, uh, dat kan ook wel op een gegeven moment over zijn? Nou, die rode loper is een, in, is een middel en een heel fijn middel wat, wat zeker deuren opent. En, en ik, wil ook, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat soort verhalen vertelt, maar dat ze wel vervolgens een groot publiek uh, uh, bereiken. En daar heb je echt wel die rode loper voor ja, ja. nodig. Is die rode lopen ook leuk? Want je zegt het is een middel. Geniet je er ook van om er overheen te lopen? Um, om in de belangstelling te staan? Ja, meestal... Ik, ik kan ervan genieten als ik een doel heb. Dus als ik iets gedaan heb aan de film. Um, uh, als ik echt iets heb om te doen daar. En dan neem ik ook, ook eigenlijk meestal altijd... mijn familie en mijn vrienden mee. En uh, dan is het heel erg gezellig. Maar als ik geen doel heb... dan word ik er heel ongemakkelijk van. En uh, ja onzeker, of want, want ja, wat is het dan? Of zo. Ja, ja. Je bent ook een tijdje in L.A. geweest... maar uiteindelijk ben je toch teruggekomen... omdat je ook je familie en je vrienden miste. <lacht> vond ik ook zo lief om ja. te lezen. <lacht> zo, want die glitter en die glamour... dat is het dan toch ook niet? Nee, tuurlijk niet. Nee, maar dat, dat, is, ook... nee, maar dat is het natuurlijk niet. Dat is een middel, dat is geen doel. En, uh, en, en het is jammer dat het, dat het steeds meer... of, of laat ik laat ik het zo zeggen... Het, is, het zal ook nooit een doel zijn. Alleen het is... Er is wel een soort van wereld gecreëerd... waarin mensen denken dat het een doel is. Mm -hmm. En heel veel um... mensen in die wereld geloven dat ook gewoon, volgens mij. Ja, maar, maar ik denk uiteindelijk dat er maar heel weinig mensen zijn... die echt gelukkig zijn daarin. Maar mm. dat, is een, dat is een uitspraak die ik... weet je, dat, dat kan ik ook niet zeggen, maar... Nou, oh, je zei het wel. Hè? Huh? Je zei het wel. Ja, ik zei het wel. <laughs> ja, dat denk ik. Ja, ja nou, ook naast je zit heb ik de kans om je dit te vragen. Uh, een van de grote verhalen waar jij meegewerkt hebt is de passion. Mm -hmm. Hoe kijk je daarop terug? Um... Ja, goed. Ik vond het echt een, een spektakel. En, um, uh, een vriendin van mij die deed de productie en die had me ervoor benaderd. En, um, en ik, vond het wel heel, uh, ja, ik vond het wel een uitdaging om zo'n verhaal, wat, wat um, ja, voor zoveel mensen zo belangrijk is. Om te kijken hoe je dat uh, kan vertellen aan een, aan, een, aan een echt een groot publiek. En, als je, en dat je ook de. Uh, ja, zo vaak ligt zo'n verhaal als de Passion, ligt Passion er heel erg. natuurlijk een christelijk sausje overheen. Maar daaronder. Het is ook een christelijk verhaal, toch? Oh, <laughs> ja, ja. Nee, ja, dat dacht ik we wel. Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, van daaronder liggen ook uh, bepaalde waarden. en bepaalde verhalen. Uh, die, die. doordat het christelijk sausje afstoot. Uh, ook niet worden gezien. Um, en dat vond ik bij, bij de Passion wel heel mooi. natuurlijk. je moet ervan houden, want het is ook een. Ja, het is ook een spektakel. en het is ook een commercieel. Uh, ja, festijn, zeg maar. Um, maar ik vond, dat wel, ik vond het ook wel verwarmend. En ik vond het. Uh, nee, ik vond, ik vond het erg leuk om mee te werken. Ja, dat was nou echt crowdsourcing volgens mij. Ja, ja en ik, ik liep met die stoet mee. Met het gigantische kruis. En dan allerlei uh, beetje mensen uit verschillende culturen, verschillende religies, verschillende. Uh, en, en ik weet niet, er was iets heel moois van een beetje een samenhorigheid. Nou, we gaan graag binnenkort van je horen wat je grote project dan is. Dank je wel. <laughs> ga naar muziek. Nico Arsbach zit hier, speelt al 30 jaar bij de dijk. Eerst als drummer, daarna als gitarist. En hij heeft een, een solo cd gemaakt. Uh, dat kon omdat de dijk even een jaar een sabbatical heeft. We gaan eerst uh, luisteren, Nico, naar uh, een nummer van jou. Zeilen op een vreemde zee. Klopt, ja, dat is lief. Goed, goed, ga je gang. Zijn attent en aardig, ze hebben stijl en achtergrond, gewilde mannen, we zijn in alles matig, maar hebben wel hun scholen afgerond. De wilde mannen hebben goede banen, ze slepen fijne dingen uit het vuur. Ze maaien gras, ze repareren kranen en op zondag zorgen zij voor avontuur. Maar wie kan ook zeilen op een vreemde zee? We staan, schouder aan schouder, schouder aan schouder, op het achterdek. Licht beschadigd en een beetje gek. Gewilde mannen. Lopen nooit te balen, ze krijgen nooit van dat het zuur. Ze schelden niet en gaan hun gram niet halen, ze lopen niet tegen hun eigen muur. Maar wie kan nog zeilen op een vreemde zee? Wie wil er staan? Schouder aan schouder, schouder aan schouder op het achterdek. Licht beschadigd en een beetje gek. Wie houdt van de ruimte en een wilde zee? Wie staat recht op s'nachts om een uur of twee? Schouder aan schouder op het achterdek. Licht beschadigd en een beetje gek. Dankjewel, Nico Arsbach Je eerste solo-album. Al 30 jaar ben jij... Uh, en jij hoort mij niet op de koptelefoon. Sorry, ik hoor je ja. Al 30 jaar ben je gitarist bij De Dijk. Ja, klopt. En, en toen dacht je op een dag, en dan ga ik voor mezelf beginnen. Nou, het, het ging uh, heel geleidelijk. Waar ik, waar ik ontmoette iemand die schreef teksten vorig jaar. En ik dacht nou, oh, dat is leuk. Uh, liedjes maken, dat doe ik sowieso altijd. En op een gegeven moment hadden we er vijf, hadden we hadden er zes. toen dacht ik van, nou, als we niet oppassen, dan. Uh, Heb je zo maar een, een CD. album? Ja. <laughs> ja. En wat zei je, de, de, de mannen bij de dijk ervan? Nou, die wist er eigenlijk niks van, want we zijn een jaar niet aan het spelen, dus we zien elkaar weinig. Dus iedereen is een beetje met zijn eigen projecten bezig. Zijn ze niet en... bang dat jij nu de smaak te pakken hebt en denkt. Nou, uh... nee, dat... nee, je <laughs> komt wel weer terug na dat jaar. Die belofte hebben ze. Ja zeker. Hebben we hebben uh, iemand die jou nogal inspireert even op een rijtje gezet. Tot Club. Ja, leuk. Wat is er inspirerend aan Todd Röntgen voor jou? Nou, ja, dat was in de, de 70e jaren was het een grote held. En dit zijn liedjes die, die heeft hij in zijn eentje opgenomen. Dus die heeft hij steeds de band, bandakkoorden laten draaien... en het volgende track ingespeeld. En toen dacht ik, nou, dat is ook leuk om dat met mijn eigen solo-cd te doen. Dus... Ja. Zo heb ik het ook gedaan. En uh, viel het een beetje mee? Want het is wel veel werk, kan ik me zo voorstellen. Het is heel veel werk en het viel behoorlijk tegen. <lacht> okay. Ja, daar vroeg ik het, nou, dan. Het, is, het is Ja, je hebt helemaal geen feedback. En dat uh, was ik even vergeten. Dus uh, ja, met een bandje hoor je van ja, dat is niks. Of uh, dat, dat is goed. En dat moet je nu allemaal zelf uh, beoordelen. Ja, en je moet alles het? zelf doen eigenlijk, hè? Want bij een band heb je ook allerlei mensen die voor je zorgen die dingen voor je doen. Maar dat is ja. nee, natuurlijk alles ook zelf doen. Je moet zelf uh, naar het radiootje. En uh, hier verschijnen, dus... Uh... Dat valt ook niet mee. <laughs> ja, valt er mee. Maar wat, heb je er plezier aan gehad om het ja, te maken? Ja, zeker. Het was erg leuk. En okay. ik dacht van nou, dan ga ik ook helemaal tot het eind. En uh, dan maak ik het artwork. En uh, dan de, de website. En dan uh, doe helemaal... ik zelf nog de, de cd's in de envelop. En dan breng ik het naar het postkantoor. Ze kunnen hem alleen maar bestellen via de site. Zeilen okay. op een vreemde zee. Oké. Okay. Nou, straks uh, na drieën speel je nog een nummer voor ons. Kunnen mensen nog even leuk. luisteren voor ze die bestelling plaatsen. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart wit Ja, ze zitten er behoorlijk mee in hun maag. De voltallige academische sector in Noorwegen. Die weigert maar iets te doen te, te, doen te hebben met de massamoordenaar Anders Breivik, want die wil politicologie gaan studeren. Juridisch is dat niet te vermijden. Laten we even luisteren naar een fragment. Studeren Is dat een serieuze wens van Breivik? Hij zit in een cel al die jaren, dus misschien wil hij toch wel een tijdverdrijf hebben. Breiviks aanvraag kan onder de huidige wetgeving niet op voorhand worden afgewezen. Een van de overlevenden die nu net zelf klaar is met zijn studie politicologie... die vindt het een weerzinwekkende gedachte. In augustus hoort Breivik of hij wordt toegelaten. College's volgen mag hij sowieso niet. Een eventuele studie moet hij achter tralies volgen. Theoloog en huisethicus liet jan lietert -Peerbold. Ja, Wat was jouw eerste reactie op dat bericht... dat hij wil gaan studeren aan de universiteit? Ik werk zelf aan de universiteit. Ja. En mijn eerste gedachte was... ik moet er niet aan denken om zo'n man te moeten begeleiden. Nee, want dat zou je student dan kunnen worden. Ja. En dat betekent dat hij papers schrijft die jij moet gaan lezen? Precies. Dat betekent dat je bij wijze van spreken een scriptie zou kunnen schrijven... die ik zou moeten begeleiden en zou moeten beoordelen. Dus ik kan mij levendig voorstellen... dat de docenten van de universiteit in Oslo... dat die daar echt tegen in opstand komen... Um, tegelijkertijd moet je zeggen dat het juridisch gewoon mag. Ja, hij kan gewoon vanuit de, vanuit de gevangenis mag hij studeren. Hij heeft het recht als gedetineerde om een opleiding te volgen. Dus als hij zich inschrijft en hij voldoet aan alle kwalificaties... waar iemand, zich, waar iemand aan moet voldoen die zich inschrijft... dan mag hij dus gewoon gaan studeren. Ja, ook wel weer te begrijpen, want uh, we geven mensen een tweede kant over het algemeen. Ook misschien wel mensen zoals anders, begrijp ik? Nou, daar zit het ethische dilemma. De vraag is of deze man op deze manier een tweede kans verdient. Kijk, uh, ik, Mijn eerste reactie was, als deze man nou uh, mijn vak theologie ging studeren... of kunstgeschiedenis of zoiets, dan zou het niet zo verdacht zijn. Maar deze man, die een gruwelijke aanslag gepleegd heeft... gruwelijke aanslag gun gepleegd heeft, uit een abjecte ideologie... die gaat nu politieke wetenschappen studeren. Nou, waarom is dat dan juist zo gevaarlijk? Omdat het te ik dicht denk, komt bij zijn, bij, zijn, bij zijn overtuigingen? Het komt heel dicht bij hem in, uh, in de buurt. En ik denk niet dat het een neutrale intellectuele uh, interesse is die hem drijft. Ik denk dat hij een podium zoekt en deze studie gebruikt om een podium te vinden. Hm. Dus je kan me levendig voorstellen dat dit misschien niet de beste studiekeuze is. Nee, als het Oostenbrug zou je zo iemand dan moeten verbieden om een bepaalde studie te doen? Ja, ik vind het zelf altijd lastig om dingen te verbieden. Maar als ik uh, vanuit mijn hart hier naar kijk, dan... Uh, krijg ik daar een ontzettend naar gevoel bij. Want ik denk niet dat deze man inderdaad deze studie kiest... omdat hij denkt van, goh, dan heb ik iets van een tijdverdrijf. Dus, maar ja, of je iemand zoiets kunt verbieden... als het juridisch mogelijk is, kun je het niet verbieden. Nee. Dat, dat is gewoon simpel. Zo zit uh, gelukkig een democratie ook in elkaar. Ja, want het feit dat iemand zich vanuit een gevangenis... Uh, met, bezig kan houden met een studie, daar is niks tegen, toch? Nee, nee dat doen we hier in Nederland ook. Dat, ja. uh, dat juichen we juist toe, dus. Dat ja. lijkt me alleen maar goed. Ja, nou, Hanna, ja. jij zat ook te knikken, wel of niet toestaan. Nou ja, ik zat alleen maar te denken als hij, weet je, inderdaad echt het brouw heeft en echt zijn leven wil beteren en dat dat heel duidelijk is en dat hij daarom een studie wil gaan ja. studeren zodat, nou ja, dan mag het. Ja, nou ja, nee, ik ga niet zo <lacht> dus hem. Mag maar of niet maar, twijfel ja. Maar dan ja. heb je meer. Nou, deze man heeft ervoor. helemaal geen brouw. Kijk, hij heeft vanaf van af aan, heeft hij de hele Noorse samenleving een groot dilemma gesteld en ons allemaal eigenlijk. Hij is gewoon toerekeningsvatbaar. Dus wat deze man gedaan heeft is een gruwelijke slachting aanrichten vanuit een volstrekt logisch patroon. Er zit een rationaliteit in, hij is niet gek... Hij is volstrekt rationeel. En als hij vanuit die achtergrond in zijn huidige situatie zegt... ik ga politieke wetenschappen studeren... daar geloof ik helemaal niks van dat dat een zuivere intellectuele nee. analyse is... die daar ja, gaat precies. worden gepleegd. Ja. Maar goed, jij zegt oké, okay, het mag juridisch. Dus er komt ja. een moment dat jouw collega's uh, op de Universiteit van Oslo... waarschijnlijk ja. uh, deze student ingeschreven krijgen. En uh, nou, dan gaat hij opdrachten voor ze doen. Ja, nou, dat is de vraag. Want hij moet natuurlijk wel gewoon voldoen aan alle criteria... waar een nieuwe student aan moet voldoen. Ja. Uh, ik ken zijn cv hij... niet. Ik heb wel even gezien wat hij zelf schrijft over zijn cv. En daar, daar, ik heb de indruk dat zijn high school periode uh, niet afgemaakt is. Uh, daar zit voor de universiteit natuurlijk een geweldig mooi punt... op te zeggen, meneer, u komt er niet in. Maar dan kan hij zo een colloquium doktum doen en alsnog toegelaten worden. Ja, dat recht heeft hij dan. Ja, ja. Ja. Maar goed, stel nou even, hij is inmiddels wel toegelaten ja. tot de universiteit. En uh, jij bent daar docent en hij moet dan een essay schrijven. Ja. Uh, en jij bent natuurlijk heel neutraal, dus je wordt al je studenten op dezelfde manier, of niet in dit geval? Uiteraard, uiteraard. Dus het eerste wat ik met het essay doe, is dat ik het door Save Assign haal. Dat is een stukje software dat we gebruiken om te kijken... of er geen plagiaat gepleegd is. Uh, in doe je dit dat geval bij iedereen? Zou... Of bij... Ja, dat doe, ik, dat oh, doe ik bij okay. iedereen. Elke okay. student moet alles bij mij inleveren in digitale vorm. Gaat allemaal door dat stukje software heen. In dit geval denk ik dat ik mag opbiechten... dat ik zou hopen dat er ogenblikkelijk plagiaat gevonden is. Want dan kun je me een jaar uitsluiten van de examens. Kijk aan. Maar, maar stel dat, dat zal dat, dus wel niet gebeuren. Ja, stel hij zit onder dat percentage. Dan kun je niet anders dan hem beoordelen op de criteria die ook voor andere studenten gelden... of zijn werk beoordelen op de criteria die ook voor andere studenten gelden. Het enige wat in dit geval, denk ik, absoluut gewaarborgd moet zijn... dat is dat de stukken die hij instuurt in een distance learning setting... dus afstandsonderwijs, dat die nooit naar buiten komen. Ja, maar wat studenten schrijven is toch in principe ook openbaar? Nee. Nee? Nee. Wat oh. de student bij mij inlevert, dat is uh, openbaar in die zin... dat de examencommissie ernaar mag kijken. Uh, de student heeft een jaar uh, na afronding van de module recht van inzagen. Mm -hmm. En op een gegeven moment worden die stukken weer vernietigd. Ja, maar je, die student zelf kan ze natuurlijk wel gewoon op internet zetten... mocht hij dat willen. Ja, dus uh, de hemel bewaren ons voor uh, internettoegang voor Anders blijf ik. Ja, maar... maar dat was al zo. Ja, oké, okay, dat is waar. Zolang hij in de gevangenis zit, zal hij dat niet kunnen doen... maar hij kan dan misschien wel uh, handlangers vragen om dat te doen. Dat risico bestaat. Ja, ja dat ja. risico bestaat. Ja. Kan je dan als docent uh, zoiets eerlijk beoordelen... of? Of te, kan je verwachten van die Noorse hoogleraren dat ze dat kunnen? Ze hebben natuurlijk nee. meegemaakt nee. Uh, wat er gebeurd is. Ze hebben het trauma van die samenleving meegemaakt. Nee, dat kun je niet verwachten. Ik vind het zelf al ontzettend moeilijk... als ik werkstukken van een groep studenten binnenkrijg... om die werkstukken te beoordelen, ongeacht degene die het geschreven heeft. Want je kent elkaar persoonlijk. Uh, dat is iets waar je ontzettend alert op moet zijn. Uh, ja, het is niet dat ik nou grote antipathieën tegen bepaalde studenten heb. Maar de een klikt het net wat makkelijker mee dan de ander... En dan heb je altijd het risico dat je wat welwillender bent... en wat eerder over bepaalde dingen heen stapt. Dus je moet een set van criteria hebben... die wij aan de universiteit ook gewoon gebruiken. We hebben een matrix die we gebruiken. Een set van criteria op basis waarvan je een werkstuk beoordeelt. Ja. Nou, Dan heb je min of meer objectieve gegevens in handen. Dus dat zal in dit geval zeker moeten gebeuren. Ja. Je, je loopt natuurlijk ook het gevaar, en daar zullen die mensen dus ook bang voor zijn... dat zij meewerken aan het verspreiden van zijn gedachtengoed of hem zelfs nog bekwaamheden aanleren waardoor hij dat nog beter ja. zou kunnen in de toekomst. Maar ja, daar zit dus ook het dilemma. Daar zit precies het ethische dilemma. Deze man heeft juridisch het recht om deze opleiding te gaan volgen... mits hij voldoet aan de voorwaarden enzovoort... Hij heeft het recht om die opleiding te volgen... maar tegelijkertijd stel je hem met dat recht... in staat om misschien nog wel veel meer gruwelijke gedachten te verspreiden... dan hij nu al gedaan heeft. Ja, maar moet je dan niet toch iets doen aan dat juridisch recht wat hij heeft? Nou, dat hangt er vanaf. Ik, ik ben een hele grote voorstander van de vrijheid van meningsuiting. En op het moment dat je dat gaat inperken... kom je dus aan de vrijheid van meningsuiting. Ja. Dus daar zit ook juridisch wel een dilemma. Ja, als het Ozenbrug... zou je daar niet dan de uitzonderingsgevallen voor moeten maken in de wet? Nou vraag ik wel iets heel moeilijks, hè? Beperkt ja, de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, precies. Ik, ik sta ook gewoon uh, voor de vrijheid van meningsuiting. En als die nou net een mening is die mij niet uh, bevalt... om dan te gaan zeggen van nou, laten we dan maar een, uh, een gat in de wet gaan zoeken. Nee, daar ben ik niet voor. Maar ik, ik zie wel een bepaald gevaar hierin... En, ik denk, juist op het moment dat je dat gaat benoemen met elkaar... als je het gaat bespreken, denk ik dat je al heel ver bent. Dan zijn mensen toch al een beetje ingezijnd van... hé, hey, wacht even, deze man heeft nou eenmaal bepaalde ideeën. Hij gaat dat verder uitwerken. En dan ben je erop voorbereid. Want die hele aanslag is eigenlijk gebeurd. Niemand was erop voorbereid. Dat is ook de grote schok die uh, mm -hmm. ontstaan is. Mm -hmm. Dus ik denk juist, het gevaar wat, wat wij vrezen... denk ik dat dat gewoon veel kleiner is, omdat... Ja, we weten nu wat hij van plan is of wat hij gedaan heeft... en hoe hij in elkaar zit en hoe hij denkt. En als hij zijn studie gaat doen... Hij, ja, misschien dat hij uiteindelijk een politieke partij opricht... en dat daar ook aanhangers zullen komen... Maar dat is ook de vrijheid die we ook hier in Nederland juist voor staan. Iedereen mag een partij beginnen. Ja. Dus. Ondanks het feit dat dat dan misschien een partij is... met ideeën waar je het niet mee eens bent. Uh, kan je je voorstellen, uh, Bertjan, dat er docenten zijn die zeggen... ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen... om mee te werken aan de opleiding van deze man? Ik denk dat ik dat zelf zou zeggen. Ja? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus ja. je dan, en dan, dan, op... dan zit je dus wel met een echt een probleem. Want je bent ingehuurd om elke student die zich aanmeldt te begeleiden... Als ik voor de keuze zou staan, dan zou ik zeggen, ik doe het niet. Ongeacht de consequenties. Ja, want dat zou dus kunnen betekenen dat de universiteit zegt... nou, dan weigert u uw werk. Ja, dat kan. Zou je niet kunnen zeggen dat geval? je... Ja. Ja. ja. Zou je niet kunnen zeggen dat je geen uh, studie mag doen... wat in de lijn ligt van, van de misdaad die je hebt gepleegd? Dus een bankovervaller mag ook geen slotenmaker <laughs> <Nee>. worden. <bijvoorbeeld. laughs> ja, of een computercrimineel mag geen uh, computercursus doen. Nee, ja, ja. dat zou ja, dat, logisch dat zijn. Dat ligt wel maar... een beetje in de lijn, ja. Maar ja. is, dat, is, dat, is ja. dat uitvoerbaar? Lijkt me heel moeilijk. Ja. Lijkt me heel moeilijk. Kijk, Het grote probleem met deze man in dit hele geval... is natuurlijk dat het gewoon alle categorieën te buiten gaat. Het is zo'n buitencategorie misdaad. En uh, doordat die misdaad ook nog eens een keer gepleegd is... door iemand die volkomen toerekeningsvatbaar is kun je dit eigenlijk niet juridisch afdekken. Daar zit het grote probleem. Goed. Nou, we gaan afwachten of hij inderdaad wordt toegelaten... en hoe dan vervolgens de universiteit daarmee omgaat. Zometeen na drie uur bij ons te gast... de Nederlandse wereldkampioen schoenmaak, een heel ander onderwerp. En we praten met drie regionale verslaggevers... over opmerkelijke nieuwsfeiten uit hun eigen regio.